12 uur. Het NOS-journaal Jan van der Putten. Goedemiddag. De Afro en de Tros gaan waarschijnlijk samen. Investeerders kopen huisartsenpraktijken op. En laatste luchttransport uit Oeroesgan komt vandaag terug. Vandaag is een zonnige dag. Er komt ook wel sluierbewolking voor. In het binnenland ontstaan vanmiddag een paar stapelwolken. En het wordt 19 graden op de Wadden tot 24 in het binnenland. Morgen opnieuw vrij zonnig. Het wordt nog warmer, 23 graden aan zee en 28 in het binnenland. En ook zondag is het nog warm, maar dan is er wel kans op een bui. Op dit moment geven de AVRO en de TROS een gezamenlijke persconferentie. En de, mogelijk wordt op die bijeenkomst bekendgemaakt... dat de twee publieke omroepen gaan fuseren. En voor ons is daar verslaggever Matthijs van der Wiel. Die luistert mee en die praat ons bij zodra die nieuws heeft. Dan hoort u dat allemaal van hem. Eerst wat anders. Commerciële investeerders kopen in hoog tempo huisartsenpraktijken op, staat in de Volkskrant. Twee investeerders en zorgverzekeraar Mensis, die hebben volgens de krant al 38 praktijken opgekocht. Die zitten vooral in de regio Den Haag. Die praktijken hebben bij elkaar zo'n 155.000 patiënten. En die investeerders zijn een bouwondernemer, Wessels en de familie Ventenen van Vlissingen. En die hopen dat de huisartsenpraktijken over een jaar of vijf winstgevend zijn... doordat er steeds meer marktwerking in de zorg komt. Ze hebben daar grote verwachtingen van. Maar eens kijken wat de huisartsen er nou van vinden. Lodi Henning is directeur van de Landelijke Huisartsenvereniging. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u daarvan? Um, wij zijn uh, niet uh, heel principieel tegen, maar wel uh, waakzaam... De huisarts die heeft zijn spreekkamer en daar is een verzekeraar vanzelfsprekend niet welkom. Zolang hij buiten de spreekkamer blijft, um, zou de formule kunnen. Maar wij hebben wel het gevoel dat we de kat op het spek gebonden zien. Buiten de spreekkamer kan het allemaal wel, maar als een, medie, een verzekeraar of een investeerder gaat voorschrijven welke medicijnen of hoeveel patiënten dan gaat het Dan zou het fout zijn. En daar moeten we dus op letten dat die grens nooit wordt overschreden. Zijn er aanwijzingen voor dat dat fout zou kunnen gaan? Op dit want ja. moment niet. Um, uh, de aanwijzingen zijn dat men zich nog keurig aan de regels houdt. Maar we hebben natuurlijk te maken met een lange periode van 5 of 10, 20 jaar. En de verleiding kan wel eens heel groot worden. Vandaar dat we ook wel heel erg uh, opletten dat dat niet gaat gebeuren. Het is wel de bedoeling dat u dan uh, ja, winstgevend wordt, zeg maar. Nou, winstgevend in de huisartsenpraktijk... Um, dat is voor ons toch nog een raadsel. Het is bepaald geen vetpot. Er kan een inkomen van een huisarts uit en dan houdt het op. Zorgcentra hebben al de moeite om de exploitatie op nul te houden. Dus wij vragen ons ook af hoe kun je verdienen aan een huisartsenpraktijk als derde. Ja, wat moet een bouwondernemer in de praktijk? Hè? Het verhuren van het onroerend goed, vermoeden wij. Ja, ja, ja, ja. En een verzekeraar als mens is, want daar gaat het dan ook over... die kan er misschien een beetje bepalen welk ziekenhuis of welke medicijnen. Nou, dat is dus de grens waar nooit en ten nimmer ook maar een voet overheen gezet mag worden. Um, dus wij vragen ons ook af um, of de verzekeraar daar op het langere termijn wijzer van wordt. Um, dat denken wij niet... Uh, wij zouden ook zeggen tegen mensen: is van als je het nou zo op afstand zet, want uh, de formule staat ergens in een BV en zijn aandeelhouder, waarom doe je het dan überhaupt als je verder geen andere plannen hebt? Mm, ja vreemd. En een huisarts kan misschien zeggen van wat ik in de krant las, nou het scheelt weer een hoop administratiekosten en contractonderhandelingen ergens ook wel makkelijk. Ja, uh, huisartsen in loondienst hebben dat voordeel, maar daar heb je niet een zorgpuntformule voor nodig. Er zijn tal van gezondheidscentra waar dat ook zo is. Dus de Landelijke Huisartsenvereniging, niet principieel tegen, maar wel zeer waakzaam. U zit er wel bovenop. En de minister heeft u misschien wel mee. De minister is er ook niet voor. De minister gaat nog een stap verder dan wij. Die zegt, uh, wij willen die integratie tussen een verzekeraar en een zorgaanbieder niet. We gaan eens kijken wat het allemaal, uh, hoe het allemaal verder gaat, uh, meneer Henning. Ik dank u wel voor de uitleg. Oké. Okay. Lodi Henning van de Landelijke Huisartsenvereniging. Tien jaar geleden werden tijdens de uitbraak van mond en Klausier nog tienduizenden dieren gedood. En dat heette dan geruimd niet omdat ze ziek waren... maar dat zouden ze kunnen zijn of ze zouden het kunnen worden. Maar uit onderzoek van Britse wetenschappers... blijkt dat dat niet zonder meer hoeft. Johan Bongers is dierenarts en ook bacterioloog, zeg ik erbij... verbonden aan het Centraal Veterinaire Instituut. Wanneer worden besmette dieren volgens die Britten... die dat onderzoek hebben gedaan, nou gevaarlijk voor andere dieren? De Britten hebben ontdekt in het experiment dat de dieren pas gevaarlijk worden voor de omgeving op het moment dat ze ook werkelijk ziekteverschijnselen vertonen. Dus dat betekent koorts hebben en ook suf zijn, speekselen, neusuitvoering hebben. En dat lijkt waardevolle informatie. Daar moet je dus uh, goed op letten. Als je dat voor bent, zeg maar, dan hoef je niet een hele veestapel te ruimen. Zo lijkt het. Zo lijkt het. Dat suggereert ze in het artikel, maar dat kan eigenlijk niet vertaald worden naar onze praktijk. En dat heeft te maken met het feit dat je nooit binnen enkele, dieren, binnen enkele uren een ziek dier zult herkennen. En, Monte herkent kent ontzettend veel verschillende types in de verschillende diersoorten die zich allemaal anders gedragen. Er zijn bij schapen bijvoorbeeld kun je de klinische verschijnselen veel minder makkelijk zien dan bij runderen. Dus bij schapen zul je zelden het eerste zieke dier binnen een halve dag vinden. Het is gewoon praktisch niet te doen? Het is praktisch niet te doen. Uh, het voorkomt niet dat wij duizenden dieren zullen moeten blijven ruimen, zeg maar. Het voorkomt absoluut niet dat wij duizenden dieren zullen gaan ruimen. Wat daarbij belangrijk is, is te weten natuurlijk... dat uh, het hele vaccinatiebeleid makkelijker geworden is. Dus er zullen sowieso in de toekomst het beleid van de overheid in Europa... om minder dieren te ruimen en sneller te gaan vaccineren. Maar er zullen altijd dieren geruimd blijven worden. Nou, meneer Bongers, het leek zo'n mooie uh, vondst van die Britten met hun proefopstelling. Maar in de praktijk heb je er dus weinig aan. Is het nou helemaal waardeloos wat ze ontdekt hebben? Of kun je er misschien met andere ziektes wat mee? Het is belangrijke wetenschappelijke informatie om precies het verloop van een ziekte te, te kunnen herkennen. En ook te kunnen in modellen te kunnen verwerken om nieuwe bestrijdingsmaatregelen te kunnen evalueren. Dus gewoon wetenschappelijk is het gewoon heel interessant, leuk, goed onderzoek. Maar de vertaalslag naar de praktijk is gewoon heel erg lastig. Johan Bongers van het Centraal Veterinaire Instituut, dank u wel. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Het laatste transport met zwaar militair materieel uit Oeroesgan... dat keert vandaag terug in Nederland. Vanavond landt er in Eindhoven een toestel met aan boord een panzervoertuig. En na terugkomst gaat dat voertuig naar een bedrijf voor onderhoud. En dan wordt het schoongemaakt en daarna kan het weer worden ingezet. komende twee maanden komen er nog wat kleinere voertuigen en containers. Het gaat dan over zee. En dan is al het materieel terug uit Afghanistan. Augustus vorig jaar kwam er een einde aan de missie in Oeroesgan. Die heeft vier jaar geduurd.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 Er is gisteren ook een referendum gehouden over een nieuw Brits kiesstelsel. Maar daar is de uitslag nog niet van bekend. Waarschijnlijk haalt het voorstel voor evenredige vertegenwoordiging het niet. De olieprijs die blijft ook vandaag dalen. Gisteren zakte de prijs van ruwe olie met 10 procent en vanochtend nog eens met 5 procent. Een vat kost nu op de wereldmarkt 95 dollar. Het is de sterkste daling in ruim 2,5 jaar. De olieprijs was afgelopen tijd sterk gestegen... door de onrust in Noord-Afrika en in het Midden-Oosten. En door de verwachting dat de economie sterk blijft groeien. Maar er zijn steeds meer aanwijzingen dat die groei niet doorzet. Waardoor er steeds minder vraag is naar olie. En naar verwachting worden benzine en diesel... volgende week bij de pomp enkele centen goedkoper. Voor de kust van Zuid-Spanje zijn zeker 25 bootvluchtelingen verdronken. Spaanse hulpdiensten konden bijna 30 mensen redden. Die boot kwam vermoedelijk uit Marokko... en kwam zo'n 40 kilometer van de Zuid-Spaanse stad Almeria in problemen. De opvarende belden met het thuisfront... en dat meldde, dat meldde de zaak aan de Spaanse reddingsdiensten. De boot is gezonken en de kustwacht is nog bezig... met een zoektocht naar de 25 doden. Dan weer met Pericule en Hilversum. De AVRO en de Trost hebben een persconferentie gegeven. Verslaggever, nou dat is nog aan de gang hoor. Ik verslaggever Matthijs van der Wiel, die zit erbij in het Trosgebouw. Matthijs, wat is het nieuws? Ja. Laten we meteen meeluisteren. Waarbij de mee beide luisteren. merken zullen blijven meteen. bestaan. En een fusie alleen maar op basis van een aantal voorwaarden... waaraan zal moeten worden voldaan... Die voorwaarden die stellen wij in de richting van Den Haag... In de richting van de minister en in de richting van de Tweede Kamer. Die moeten een fusie tussen de omroepdrijven mogelijk maken. En daarover wil ik straks graag in het verloop van de persconferentie... nog wat verder vertellen. Peter Kuipers, directeur TROS. Er, is, er gaat om twaalf uur een persbericht uit. Dus dat is net tien minuten geleden. En die heeft als kop samenwerking avro TROS legt basis voor grootste publieke omroep. We zijn, nadat het regeerakkoord werd gesloten, zijn wij in Den Haag een aantal gesprekken aangegaan met een aantal mensen uit de Kamer. En het was duidelijk, in het regeerakkoord, in de mediaparagraaf, stonden drie dingen. A. Een bezuiniging van 200 miljoen. B. De macht van de NPO moet kleiner. En C. Het aantal spelers in Hilversum maximaal acht. Met wie we ook spraken... En met name als het ging over de oppositie. De oppositie zei van, ja, die bezuinigingen vinden wij fors. Vinden wij eigenlijk disproportioneel. Maar als het gaat over de macht van de zendercoördinatoren, dat kan wel een stukje minder. En wij vinden ook dat er minder spelers moeten komen in Hilversum. Dat betekent dus dat in het parlement er een brede uh, uh, gedachte was over... het vernieuwen van Hilversum door het aantal spelers terug te brengen. Een week of zes geleden... Uh, ging mevrouw Anouska Miltenburg van de VVD ontvouwen haar plan. En die zei van, ze komen er in Hilversum toch niet uit. Laten we maar kiezen voor de vijf grootste. En een aantal van u heeft toen geschreven... dat ze uit betrouwbare bronnen hadden vernomen... dat de tros was gestopt met het praten met welke partij dan ook. Ik zou in het vervolg deze betrouwbare bronnen niet meer geloven. Juist uh, uh, het plan van mevrouw Miltenburg... was voor als aanleiding om de gesprekken te intensiveren. Waar hebben wij het over gehad in die gesprekken? We hebben gesproken over de ideologie van onze beide omroepen. We hebben gesproken over onze achterban. En we hebben gesproken over het publiek. En onze kijkers. En wat bleek bij een betere bestudering... dat er veel overeenkomsten waren. Er waren ook enige verschillen, maar niet onoverbrugbaar. Volgens hebben we gekeken naar de programmering. Iedereen weet ook dat de AVO in gesprek was met de VPRO. De Trosse heeft altijd gezegd, wij zijn er voor een breed publiek. Dus als de AVO kiest voor de Tros, dan is dat voor het brede publiek. We zeggen bij de Tros altijd... programma's voor 1 miljoen plus kijkers. We hebben toegekeken naar de programma's... en het bleek dat 70, 75 van de programma's daaraan voldeed. En natuurlijk waren er ook verschillen. Simpel. Opium of een verslag van een muziekfeest op het plein. Maar als je naar kijkt, dan zeg je eigenlijk... naast die brede programmering is dat fantastisch... dat je die beide groepen ook kunt bedienen. We hebben gezegd, dat sluit goed aan. En we hebben gekeken naar de organisaties. En um, zowel de AVO als de TROS hebben in het verleden al een aantal reorganisaties doorgemaakt. En we, bestaan nu, we hebben nu bijna ongeveer 200 medewerkers. Dus ook een fusie van bedrijven zou tot de mogelijkheden moeten behoren. Maar dan kom je op een essentiële punt. Als het kan, wil je het dan ook. De persconferentie live dus nu vanuit het de Trosgebouw. Persconferentie van Avro en Tros. De twee omroepen die ze juist bekend hebben gemaakt... dat ze vergaand gaan samenwerken. Samen de grootste omroep van Nederland gaan vormen. Maar waarbij de twee merken, Tros en Avro, wel zullen blijven bestaan. Dit allemaal in het licht van de grootschalige bezuinigingen... op de publieke omroep. Dit is dus waar de Avro en de Tros vandaag mee komen. Een vergaande samenwerking. Het nieuws kwam tot u dankzij Matthijs van de Wiel. In Goes, Zeeland, waarschuwt de politie voor een wielrenner die vrouwen lastig valt. Die wielrenner begint de vrouwen uit het niets te zoenen. We hebben gistermiddag weer een melding ontvangen van een vrouw. Die werd aangesproken door een wielrenner. Hij vroeg in eerste instantie de weg, en uh, daarna vroeg hij ook waar zij woonde. En uh, op dat moment kuste die haar uh, vol op de mond. En die man zou al sinds 2010 geregeld vrouwen lastig vallen. Politie roept vrouwen die ook ongevraagd door een wielrenner zijn gezoend zich te melden. 13 over 12, we gaan kijken bij het verkeer. Jolanda van der Velde bij de ABB, goedemiddag. Goedemiddag Jan. In Limburg is de N280 gehoord richting Weert nog steeds dicht bij Hoorn. Daar loopt daar een stier los en ze proberen hem me met man en macht te vangen... Bij elkaar staat er nu 39 kilometer file. Zit wat meer verkeer op de weg, vooral op de A1. Tussen Amsterdam en Apeldoorn is het hier naar wat langzaam rijden. Langer zijn de files op de A2 van Luik naar Maastricht. Tussen Oost-Maarland en knopend Europaplein 6 kilometer. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoeterwouder Rijnijk 4 kilometer. A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Marsbergen en ik 6 kilometer. Bij Bunnik is de rechte rijstrook dicht. Daar staat een vrachtwagen met een lekke band. Tot slot aan 50 Arnhem richting Os, tussen Heter en en Ewijk 5 kilometer. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Avro en de Tros gaan vergaand samenwerken. Dat is zojuist bekendgemaakt op een persconferentie. Commerciële investeerders kopen in hoogtempo huisartsenpraktijken op. Twee investeerders en zorgverzekeraar Mensis hebben al 38 praktijken opgekocht. Vooral in de regio Den Haag. En in Eindhoven land vanavond een militair transportvliegtuig uit Oeroesgan... De komende twee maanden komen er nog wat kleine voertuigen en containers over zee. En dan is al het materiaal uit kan na vier jaar weer terug. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch. Bij Kia zijn we gek op het getal 7. Daarom zijn er nu de Kia Venga 7 en de Seat 7. Twee speciale uitvoeringen, beide met 7 luxe extra's. Waaronder full map navigatie met touchscreen.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 Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, de Travo gaat het dus niet echt worden... maar wel een intensieve samenwerking tussen tros en Avro. en uh, zometeen meer reacties op die plannen van beide omroepen. In het mediaforum gaat het daar natuurlijk ook over. Daarin zitten trouwens politiek commentator pres en presentator Kees Boman... en Ton oud omroepbaas. Het gaat onder meer over Rutger Kastikum van po die gisteren premier Rutte tijdens het bevrijdingsfestival in Wageningen... op de voet volgde... Maar dat werd op een gegeven moment zo opdringerig dat voorlichters na verloop van tijd ingrepen. Het begon allemaal nog best grappig. God, dat is weer zo'n demonstrant. Dat is een demonstrant. Geen nee, maar, geen maar je die gescheurd. Nee, nee nee nee, dat geef ik aan mijn mensen. Schuurt oh, hij ja. het door? Nee nee nee, wordt alles wordt gelezen. En wie wordt de nieuwskenner van week 18? De hoogste score tot nu toe is 60 en de laatste kandidaat komt uit Eerbeek en heet Rob Wissink. Dit is Radio 1 lunch. Maar we beginnen met het media nieuws. Ja, de plannen zijn net uh, gepresenteerd. Dus Avro en Tros uh, willen een vergaande samenwerking. Onze directeur van de NCV, Koen Abbenhuis, heeft uh, meegeluisterd. Uh, Koen, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is jouw reactie op deze plannen? Ja, ik zou zeggen, Jurgen, eindelijk. <laughs> uh, ik uh, ga er overigens vanuit dat verregaande samenwerking een eufemisme is voor uh, fusie van omroepbedrijven. Zoals ook KRO en NCV en VARA en BNN dat uh, voornemens zijn. Maar... Ik ben blij dat ze eruit zijn. Maar ja, voornemens, uh, ik heb het idee dat ze hier toch een, een behoorlijke klap hebben gemaakt intussen. Nou, ik denk dat het een hele lange bevalling was voor de AFRO om te bepalen met wie ze nou eigenlijk verder wilden gaan. Uh, vooral omdat de principale keuzes gemaakt moesten wo worden, gaan we voor kunst en cultuur of gaan we voor meer brede algemene programmering. Dat laatste is het geval als we de directeur van de Tros horen. Ja, en, uh, maar... Ik ben wel blij dat ze er nu uit zijn, want we wachten al te lang op elkaar in Hilversum. Ja. Het geduigd van kracht, als we zelf van de minister kunnen aangeven hoe het nieuwe Hilversum eruit zal zien. Ja. En nog even, want ik begrijp dus dat het een, een, in eerste instantie vergaande samenwerking wordt. En misschien op termijn dan wel een fusie, maar uh, dat de beide merken blijven bestaan. Ja, ja, dat zullen bij over andere partijen ook het geval zijn. Hè. De bedoeling uh, die we voornemend zijn, uh, is dat... Uh, Omroepen fuseren, die fuseren met name het omroepbedrijf, maar hanteren nog wel steeds de oude merken die daarbij hoorden. Dus ook als Caro en NCV samengaan zullen wij het Caro en het NGV merk voeren. En dat vind ik voor de Afro en de Tros vind ik dat ook verstandig. Want op die manier kan ook de Afro haar ambities die ze nog heeft op het gebied van kunst en cultuur... ...goed doen in samenwerking met bijvoorbeeld een VPRO en een NTR. Want dat, dat staat daar verder los van. Dat, bedoel, dat kan gewoon natuurlijk, door blijven gaan. Samenwerking kan toch altijd door blijven gaan. Ah, ja. Nog even, want ja, kijk, de NCV en de KRO zijn al heel lang met elkaar in gesprek. Uh, ja, we horen daar wel eens wat over in de wandelgangen. Hoe, ja. hoe staat het daarmee eigenlijk? Nou, staat goed. <lacht> uh, oh, Dank je wel. Ja, ja. Nee, de, de uh, gesprekken achter de schermen vinden natuurlijk wel plaats. Regelmatig uh, spreken de directies met elkaar. Maar ook onze raden van toezicht zijn met elkaar in gesprek. En een heel belangrijk ding, hè, want wij hebben echt wel uitgesproken... Hè, dat als we gaan fuseren, dan gaan wij met uh, z'n tweetjes fuseren. Maar we zijn ook in gesprek met de minister. En ik neem aan dat dat voor AVO en Tros en voor en BNN niet anders is. Om vast te stellen dat de voorwaarden waaronder dat allemaal plaatsvindt... wel duidelijk moeten zijn. Ja, en dat is bijvoorbeeld? Nou, dat is bijvoorbeeld uh, de hoeveelheid, cent uit en geld die je krijgt als je fuseert. Want ook een AVO en een Tros en een CARON-NCV, wij doen wel wat hè, als we samen gaan. We, onze eigenheid uh, uh, geven wij deels op, omdat we het belangrijk vinden om dit bestel uh, zo breed uh, en pluriform mogelijk te houden. En daar willen we ook wel voor beloond worden. Nou, dat zal bij Avantras niet anders zijn. Nee. Maar wanneer is de persconferentie van uh, NCV en KRO gepland? Nou, die is nog niet gepland. Maar als hij komt, dan ben je de eerste die het weet. Goed zo. Dankjewel. je wel. Koen Albenhuis, directeur, algemeen directeur van de NCRV. Eerste reactie dus op die plannen van Avro en Tros. Schakelen we gelijk door naar een ander gebouw hier in Hilversum van de VPRO. Daar zit Lennart van der Meulen, een van de directeuren daar. Uh, Lennart van der Meulen, goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb u een tijdje terug. Wanneer was het? Een week of twee geleden, vermoed ik, uh, in de uitzending gehad. Toen ging het over een verregaande samenwerking tussen Avro en VPRO... op het gebied van kunst en cultuur. Nee, op meerdere gebieden gingen toen daarover. Kijk aan, daarover. En, en nu dit? Ja, maar dat, komt, uh, dat kan voor niemand onverwacht komen. Want het was uh, gevoelig bekend dat de AVRO zowel met de TROS als met de VPRO sprak... over vergaande samenwerking slash fusie. Uh, met de VPRO niet alleen op het gebied van kunst en cultuur... maar eigenlijk een, uh, de vorming van een nieuw omroepbedrijf, zoals de minister dat voorstaat. En we hebben ook uh, goede gesprekken gehad met de AVRO... Maar uh, hebben deze week wel laten doorschemeren dat de uh, eerste voorkeursoptie van de VPRO een zelfstandige positie is in een hechte samenwerking met de NTR. Wat voor ons weer een uh, andere samenwerkingspartner is. Aha, dus, dus toen u daarmee naar buiten trad als VPRO, was het misschien iets te voorbarig met die samenwerking met de AVRO? Nee hoor, we hebben tot, we hebben uh, ook in opdracht van de raden van, van onze raad van toezicht en, de, en, de, en het bestuur van de AVRO. De afgelopen weken heel precies gekeken of die samenwerking mogelijk is. Wat dat betekent. Of je je uh, merken kunt handhaven. Hoe onze doelgroepen zich tot elkaar verhouden. De programmering. De makerscultuur. Uh, en wij, ook wij, omdat we natuurlijk half mei uh, naar een besluitvorming toe We uh, Hebben daaraan gewerkt. En hebben deze week gezegd: van, Nou, wij gaan. Dat hebben de AVO ook laten weten. Wij opteren voor een zelfstandige positie. We wij gaan samenwerken. Maar wij gaan niet fuseren met de AVO afhankelijk van uh, de positie die wij vervolgens daarvoor in het bestel krijgen. Ja, want... maar, maar eigenlijk begrijp ik dus, heeft u de VPRO, zeg ik dan, uh, de AVRO in de handen van de tros gedreven? Nee, want de AVRO heeft, uh, heeft die twee paden, en dat wisten we van elkaar, helemaal belopen. En ook zij hebben gewoon een afweging moeten maken. En hebben dat ook rond dit, nou ja, of het nou dit weekend was geweest, of vandaag, of uh, deze week, uh, hebben ze dat moeten doen. Ja. En zij zagen natuurlijk aan, aan de kant van de VPRO ook wel dat het... Dat het ingewikkeld is dat wij bijvoorbeeld een, een redactioneel heel ver samenwerken met de NTR. Dat we facilitair uh, eigenlijk in het net drie gebouw al heel efficiënt zijn. Zodat ook, als je nou naar, naar, naar de faciliteiten kijkt, naar de bezuinigingen als naar de inhoudelijke samenwerking. De NTR uiteindelijk een logischer partner is voor de VPRO. Ja. Maar daar zit het rare aan. Daar mag u niet mee fuseren. Ja. Daar kan je dus niet mee fuseren. Dus we vragen zelfstandig een uh, erkenning aan, samen met de huurman in ieder geval. Maar de samenwerking, die zinvol is en inhoudelijk belangrijk... gaan we voortzetten met de NTR. Ja, Duidelijk, dank voor de eerste reactie. Lennart van der Meulen, okay. algemeen directeur van de VPRO. Ja, wel, terwijl Tross en Afro dus met die paringsdans uh, bezig waren... de VPRO eigenlijk ook aan de kant uh, meest om te dansen... Uh, is er in Den Haag ook weer een plan gelanceerd... voor de toekomst van de publieke omroep. Dit keer door Joël Voordewind van de ChristenUnie. Goedemiddag. Ja, Uw plan is dat er zes leden omroepen overblijven met minimaal 400.000 leden uh, en een sterk profiel. En op nu.nl las ik al dat u de Afro en de Tros wel eigenlijk een, twee goede partners vond die met elkaar konden fuseren. Nou, zo snel kan het toch niet zijn dat u in Den Haag iets roept en een, een, een uur later is het al gebeurd? Nee, dat gaat wel heel snel. Ik wist niet, uh, toen dat bericht naar buiten kwam, uh, dat ze met een persconferentie zouden komen vanmiddag. Maar ik vind het op zich wel een goede ontwikkeling. Uh, als ChristenUnie hebben we altijd gezegd, een publieke omroep moet echt een meerwaarde hebben ten opzichte van uh, de commerciële. En dat betekent dat ze dus een duidelijk herkenbare profiel moeten hebben als ledenomroep. En dat zou je kunnen uh, eiken door... En een verworteling in de samenleving, een ankering in de samenleving door een groot aantal leden. Maar ook een herkenbaar profiel ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de commerciële. Nou, daar hebben we als Den Haag zijnde de politieke partijen daar flink op aangestuurd. Daaruit voortvloeiend is ook de nieuwe actualiteitenzenders gekomen, uitgesproken, etc. Uh, ik vind dus goed dat mensen opnieuw gaan kijken naar hun profiel. En als dat leidt tot fusies, nou, dan is het alleen maar prima als dat het profiel versterkt. Maar als dat ook leidt tot uh, een alleengang uh, van omroepen zoals de VPRO en de EO, die duidelijk een profiel hebben, dan is dat ook prima. Dan moet je die niet afstraffen. Maar die moeten dan wel 400.000 leden hebben, zegt u? Ja, ik vind wel dat je een verworteling moet hebben, een draagvlak in de samenleving. Want dat geeft aan dat er dus uh, behoefte is aan jouw omroep. Nou, uh, dat heeft dan ook een meerwaarde ten opzichte van de commerciële die zichzelf kunnen bedruipen. En dat betekent ook dat mensen zich herkennen in jou als omroep. Nou, dat, dat is blijkbaar het geval. Uh, als je, je moet ergens een grens trekken, en dat uh, gebeurt nu ook, als je een, uh, een goede verworteling en verankering in de samenleving hebt met minimaal 400.000 leden. Ja. Maar goed, uh, de EO staat dicht bij de ChristenUnie, denk ik, als omroep. Hè? Uh, u hebt waarschijnlijk toch wel even gekeken hoeveel leden die nu hebben. Ja, maar dat, kijk, de VPRO zit daar bijvoorbeeld ook boven. Nou, wat mij betreft kan die ook prima doorgaan. Het gaat nu om een duidelijke geprofileerde omroep. Nou, de EO en de VPRO zijn van dat soort omroepen. Ik heb ook in mijn bericht vanmorgen bij nu.nl gezegd, ja, dat onderscheid tussen de Tros en de AVRO, ja, ik kan het niet goed uitleggen. En misschien schijnbaar de directeuren ook niet, want ze gaan nu ja. in ieder geval een hechtere maar, samenwerking. Maar, maar nog even, want mevrouw van Miltenburg heeft ook iets soortgelijks een paar weken geleden gezegd, hè, van de VVD. Die, zei, die hanteerde ook volgens mij die 400.000. En die zei al die omroepen die daar niet aan voldoen. Ja, die moeten gewoon weg. Bijvoorbeeld de VARA, een van de prominente omroepen hier in Hilversum... zit, zit in veel programma's, die zou, die zou dan het loodje leggen. Nou ja, dan kan je dus denken, op het moment dat je onder die streep valt, heb je een keus. Of je gaat aan je verankering werken, Dat betekent dat je meer leden gaat werven. Dat moet je dan wel netjes doen, dus niet met cadeautjes en met hele lage prijzen. Mensen moeten dus echt laten zien door een lidmaatschap uh, dat ze jouw omroep waarderen. Of je doet het uh, via die route, of uh, als je dat niet lukt, ja, dan moet je gaan kijken of je kan forceren met de omroepen die wel groter zijn dan die 400.000. Ja, maar er gaan de omroepen, als, als die plannen van u doorgaan, gaan de omroepen verdwijnen? Nou ja, kijk, dat is mijn inzet niet. Dat is de inzet van die minister. En daar hebben we mee te leven, want dat heeft in het regeerakkoord gestaan. En dus een meerderheid in de Kamer. Als je dat al wel doet, dan zou ik zeggen... zorg voor twee eikpunten, een herkenbaar profiel... en een verankering in de samenleving. Goed, dank voor uw reactie. Joël Wind, Kamerlid voor de ChristenUnie. Dan ander nieuws: Krantenlezers moeten de komende jaren meer gaan betalen voor hun dagblad. Dat zegt de baas van de persgroep, Christian van Tillo. Volgens de Belgische media magnaat zijn kranten nu spotgoedkoop. Hij verwacht dat kranten voor hun inkomsten... meer afhankelijk gaan worden van abonnees dan van advertenties. Van Tillo zei dit bij de presentatie van de cijfers over 2010. De netto-winst van de persgroep verdubbelde bijna tot 64 miljoen euro. De Nederlandse kranten binnen die persgroep, dat zijn AD, Volkskrant, Trouw en Het Parool... die waren samen goed voor 42 miljoen euro. TV-producent Dick de Rijk heeft een nieuw format verkocht aan de Amerikaanse tv-zender ABC. Het gaat om het programma You Deserve It en dat klinkt ongeveer zo. Let's play You Deserve It. Let's reveal the That's first light. category. Let's do this. Who? Let's take a look at the first clue. 2002 Sexiest Man Alive. I'm going to lock it in with Ben Affleck. Is it Ben Affleck? Bijzonder is dat dit... Ben Affeluk? Ja, bijzonder is dat dit, uh... ja. uh, is dat dit uh, al aan een Amerikaanse zender is verkocht... terwijl het in Nederland nog niet op de buis is geweest. Als het aan de Rijk ligt, dan gaat het nog wel gebeuren. 15 camera's zetten de NOS in om het WK tafeltennis te verslaan. Vanaf komende zondag is het WK in Rotterdam. De NOS verzorgt de beelden voor de hele wereld... en verwacht dat er een half miljard mensen gaan kijken. Voor de Nederlandse uitzendingen zijn de analisten Trinko Keen... en Bettine Friesenkoop ingehuurd. Die konden zelf ook een aardig balletje slaan. Hun inspanningen zijn te zien en te horen op Nederland 3 en op Radio 1. Dan uh, ander nieuws. Ouders die hun kinderen mishandelen... die worden in Rotterdam voortaan enige tijd uit hun huis gezet. Dat heeft wethouder De Jonge vandaag bekendgemaakt. Tot nu toe worden de kinderen zelf vaak uit huis geplaatst. Dat is niet goed, vindt de Rotterdamse wethouder. De kinderen hebben juist behoefte aan een veilige leefomgeving. En daarom moet de dader, dus een van de ouders, tijdelijk het huis uit. De maatregel gaat deze zomer in. Aan de telefoon is hoogleraar opvoedkunde Jo Hermans. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is het beter om de ouders uit huis te plaatsen in plaats van het kind? Nou, niet altijd, maar in een aantal gevallen is dat uh, beter voor het kind. Het, uh, het kind is uh, slachtoffer en geen dader van een, van de mishandeling of van het huiselijk geweld. Uh, en uh, ja, iedereen is er al jaren uh, van overtuigd dat het beter is om de om de dader aan te pakken, niet er met slachtoffer aan te pakken. Zo'n naar thuisplaatsing is voor zo'n kind toch wordt beschouwd als een enorme ingreep in het leven en is een door het kind ook zelf gezien als een soort straf. Ja, die, die krijgt daar een schuldgevoel van. Onder andere, maar je krijgt ook een leven dat niet zo leuk is. Je komt dan in een internaat terecht of in een pleeggezin en er gebeurt van alles met je. en Je bent je eigen omgeving kwijt, je gaat niet meer naar je eigen school, je bent je vriendjes kwijt. Dus het is om verschillende redenen goed om er naar te streven, het ja. kind zo lang mogelijk thuis te houden en dan eventueel als de dader een risico is, die dader dan uit huis te halen. Ja. Maar wat zouden de voorwaarden moeten zijn? Want het kan toch niet zo zijn dat je bij elke blauwe plek onmiddellijk een van de ouders uit huis gaat zetten? Nee, niet bij elke blauwe plek, maar ik wil er wel op wijzen dat in 2000, denk 2010 samen zes kinderen in Nederland overleden zijn nadat de mishandeling gemeld was en er een onderzoek gestart was. Dus er zijn wel degelijk kinderen die risico lopen. Ja. En voor die kinderen is dat ook bedoeld. En het gaat, en dus lang niet voor alle kinderen, je moet dan in een situatie hebben waarbij er een duidelijke dader is. Dus een van de mensen die in dat huis wonen, de, de, de ouders of een, een partner van de ouders. En die moet je dan inderdaad, als dat de, de, de, de het bron van het risico is, het huis kunnen plaatsen als dat nodig is. Helaas is dat dan nog maar kort, hè. de de wet staat tien dagen toe met een verlenging tot maximaal vier weken. Um, en de voorwaarden staan wel, wil je dat laten slagen, dat je in die tijd, liefst in die tien dagen, ook actief aan de slag gaat om aan te kijken hoe onveilig is het hier precies. Maar, maar kan dat in tien dagen? Dat is toch nou, heel kort? We weten dat de jeugd zo, Nou, Je kunt wel binnen tien dagen doorkrijgen wat er aan de hand is en wat de mogelijkheden zijn om de situatie te verbeteren. En je kunt ook doorkrijgen of we ouderstaanen willen meewerken. Maar we weten dat de jeugdzorg in het algemeen ja vrij, nou laat ik het positief zeggen, niet heel erg snel kan werken in alle situaties. Dus een voorwaarde voor het succesvol slagen van deze, van deze acties, wel dat er dan ook meteen. Die dag zelf in dat gezin iemand komt die gaat kijken wat hier precies moet gebeuren. Ja. Het is vaak zo waar twee vechten hebben ook twee schuld. Dus het kan ook zijn dat beide ouders misschien dan uh, weg moeten. Omdat, omdat dat kind daar de dupe van wordt. Ja, dan, dan zit je nou nog ja, In die situatie kunnen we teruggrijpen op een andere maatregel. die ook mogelijk is. namelijk een voorlopig onder toezichtstelling. waarbij het kind acuut uit huis gehaald wordt. Dat ja. komt ook voor. Ja. ja, maar goed, dan heb je nog steeds dat het kind uit huis moet. Ja. Uh, Rotterdam begint er na de zomer mee. Wat vindt u? Moeten andere gemeenten dit overnemen? De, het de wet staat dat uh, het huisverbod kan worden opgelegd bij kindermishandeling. En ik zou het heel schadelijk voor kinderen vinden als uh, dat niet wordt toegepast, als het kind daarmee geholpen zou zijn. Dus ik vind dat deze. Maatregel die hoeft niet eens af te koningen, die bestaat al... dat men die vaker moet gaan toepassen als dat nodig is. Dank voor uw reactie. Hoogleren opvoedkunde Jo Hermans was dat. Zometeen na half 1 is er onze mediaforum. Dat doen we vandaag met Ton Verlint en Kees Boman. Het gaat ongetwijfeld ook over die fusieplannen van AVRO en eh, eh, TROS. In ieder geval eh, samenwerking. Eerst is hier het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal.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 Er is hoge bewolking aanwezig, maar de zon kan daar doorheen schijnen. De temperatuur ligt nu tussen 16 graden op Terschelling en 21 in Zuid-Limburg. De komende uren komt daar nog iets bij en het wordt uiteindelijk 18 graden op de Wadden tot 24 in het zuidoosten van het land. Er staat een zwakke wind uit het zuiden of zuidoosten. Later vanmiddag kan er in de kustgebieden een wind van zee opsteken en daar koelt het dan behoorlijk af. In het zuiden en oosten van het land verschijnen er enkele stapelwolken, maar het blijft overal droog. Vanavond zakken de stapelwolken weer in en vannacht is het wissend bewokt en droog. De minima liggen rond 11 graden. Morgen wordt met een zuidoostwind nog warmere lucht aangevoerd. Het wordt 24 tot 27 graden. In het zuidoosten en oostland van het land kan het lokaal zelfs 28 graden worden. Ook zondag wordt het zomers warm met op veel plekken meer dan 25 graden. Zondagmiddag of zondagavond eindigt het warme weekend... waarschijnlijk met enkele stevige regen- en onweersbuien. ANWB Verkeersinformatie, ik begin met goed nieuws. De N280 is weer vrij, de stier die daar losliep is gevangen. Bij elkaar nu zo'n 32 kilometer file. Het is wat langzaam rijden op de A1 richting Amersfoort bij Eembrugge... en op de A1 richting Amsterdam bij Hoevelaken. Op de A2 luik richting Maastricht voor knopende Europaplein 5 kilometer. En op de A2 van Maastricht naar Eindhoven voor de Hoogt 2 kilometer. Probleem met een lange file op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Maarsbergen en ben ik 9 kilometer. Stond daar een vrachtwagen met een lekker band. En ook de berger die had een lekker band. Inmiddels zijn nu alle reischokken weer vrij. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met de politiek commentator Kees Bouwman, ook presentator van Tros Kamerbreed. En Tom Verlind, oud-omroebaas, mediaadviseur. Uh, welkom allebei. We gaan zometeen praten over de, de, de samenwerkingsplannen van Avro en Tros. Er is een persconferentie geweest. Ze willen de grootste uh, publieke omroep uh, samen vormen. De merken blijven wel bestaan, Tros en Avro. En uh, nou ja, het is eigenlijk een inspelen op de, op de politiek en de bezuinigingen die vanuit Den Haag komen. Martijs van der Wiel is voor de NOS bij die persconferentie aanwezig. Martijs is er nog laatste nieuws daar vandaan. Ja, wat heel belangrijk is om te vermelden is dat het een plan is voor samenwerking, maar dat het doorgaan van die, van die fusie heel erg afhankelijk is van wat Den Haag gaat doen. Wat Ed Nijpels, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Trossen, zojuist heeft uitgelegd, is dat deze twee omroepen vinden dat het proces in Den Haag over de toekomst van de, van de publieke omroep veel te traag verloopt. Zij willen nu duidelijkheid, ze zeggen er zijn wensen gesteld aan de publieke omroepen om samen te gaan, maar wij weten helemaal niet wat er nou precies gaat gebeuren, wat Den Haag nou doen. Precies wil En ze nemen eigenlijk de toekomst in eigen handen zoals ze iets zijn. Ze nemen het voortouw en dat doen ze met een hele wensenlijst. Ze zeggen als Den Haag bijvoorbeeld eh, ons meer verantwoordelijkheid wil geven over onze eigen budgetten. Als Den Haag de rol van de NPO, dat is de publieke omroep, het overkoepelend orgaan, wil terugdringen. Als het aantal toezichthouders wordt verminderd, dat zijn drie belangrijke eisen. Als dat allemaal gebeurt, dan gaan we samenwerken. Maar als Den Haag niet aan onze eisen voldoet, dan gaat het hele plan niet door. En, en er zijn ook onduidelijkheden natuurlijk over de, over de, over de zendtijd. Krijgen ze bijvoorbeeld twee keer zoveel zendtijd of zoiets? Ik noem maar wat. Nou, ze zeggen zelf, wij geven het goede voorbeeld, als wij gaan samenwerken, als wij dus doen wat Den Haag wil, fuseren, samen zelfs de grootste omroep van Nederland worden, dan willen wij daar ook het voordeel van zien, dan willen wij veel en veel meer zendtijd dan omroepen die besluiten om in een eentje door te gaan. Ze hebben het zelf over een verhouding van drie tot één, dus dat zij drie keer zoveel zendtijd zouden hebben dan omroepen die niet gaan samenwerken. Um, overigens, wat wel heel belangrijk om te zeggen daarbij is, is dat het niet zo is dat die programma's worden samengevoegd. De TROS en de AVRO zullen, als dit dan doorgaat gewoon blijven bestaan. Ze zullen hun eigen programma's blijven maken, de merk uh, zullen blijven bestaan. Er is een, natuurlijk een wereld van verschil tussen uh, programma's uh, over Vodendamse muziek en de klassieke muziek uit de Gachtengordel, wat de AVRO doet. Nou ja, uh, dat gaan ze helemaal niet proberen bij elkaar te brengen. Ze zeggen het is juist heel mooi dat wij heel Nederland wat te bieden hebben voor alle smaken wat. Ja, ik hoorde net Jan van de Putten in het nieuws wel uh, vertellen over ontslagen eventueel, gedwongen ontslagen. Is daar iets over gezegd? Nou ja, uiteindelijk is het natuurlijk een bezuiniging. Uh, de publieke omroep moet 200 miljoen bezuinigen. En uh, die, die, dat fusieproces dat heeft natuurlijk allemaal ook als functie om de overheid te, te laten dalen. Met minder mensen, met minder kantoren, met minder administratie zelf uh, wel uh, goede programma's kunnen blijven maken. Er is nog geen duidelijkheid daarover. Het zal pijn doen, dat is duidelijk. Het zal bij iedereen pijn doen in Hilversum en ook bij deze twee omroepen. Het is niet zo dat door samen te gaan uh, ontslagen uh, vermeden kunnen worden. Maar wat er precies gaat gebeuren, hoe dat eruit zal zien, dat is nog helemaal niet duidelijk. Nee. Het is echt het begin van een proces van beoogde samenwerking tussen die twee omroepen. Matthijs van de Wiel, NOS-verslaggever bij die persconferentie in het Trosgebouw over de samenwerking uh, tussen Afro en Tros. En mocht daar nog meer nieuws over zijn, dan uh, hoort u dat via hem. Um, als gezegd, Kees Boman hier en Tom Verlind. Kees, jij, jij werkt voor de Tros. Klopt. B hoe is het personeel eigenlijk van tevoren geïnformeerd? Ja, een uurtje eerder dan uh, die persconferentie uh, zo even. En uh, ja, al die medewerkers die in het gebouw rondliepen... die kregen dus de uitleg. En was, hoe was de reactie? Nou ja, of je op zo'n dag uh, blij moet zijn... zeker voor de mensen die daar in vaste dienst zijn... of verdrietig, want uh, je levert ook iets in... Maar ik denk, uh, en dat was ook wel het antwoord van de directie... Uh, het initiatief is wel bij die beide omroepen gebleven. En er gaat wel iets veranderen, omdat er ook iets moet veranderen. En laten we wel wezen, uh, de grootste familie van Nederland... kan blijkbaar uh, nog groter worden namelijk Samen met de AVRO. Groter is eigenlijk onmogelijk. Je benadert het al vanuit het TROS-perspectief. De, de TROS ja, neemt de AVRO over eigenlijk. Dat ik het, de slogan van de AVRO even niet paraat heb. Maar die wil nog wel eens uh, Voor een breder beeld, of is dat ook weer achterhaald? Dat is volgens mij uh, weer achterhaald. Maar, ja, maar hoe noem je AVRO, daar ah, blijf maar, je voor thuis. Nou ja, het of. zijn natuurlijk wel de, de grootste omroepen die samen gaan. En dat, uh, dat zegt nogal wat. Ik vind het een... Uh, he, we moeten altijd uitkijken met het woord historisch. Maar toch is het een historisch moment. Want als er iets nooit lukt in Hilversum... Tom Verlind weet daar alles van. Ikzelf gek genoeg ook. Dan is het samenwerken. Mm. En nu is een intentie uitgesproken om samen te werken... en ook eens een keer aan Den Haag te laten zien... dat die bereidheid er wel degelijk is. Tom Verlind loopt al heel lang rond in Hilversum. Ik vind het een interessante vlucht naar voren... van twee uh, hele belangrijke partijen. Ik werd ook wel een beetje moe van het praten binnen de publieke omroep... en de politiek over dingen die moeten veranderen... terwijl er helemaal niets uh, veranderde. Maar de vraag die je kunt stellen, is dit nu een, een praktisch of een tactisch uh, signaal? Want als je kijkt naar de, de wet zoals die nu in elkaar zit dan uh, zouden de TROS en de AVRO met samenwerking totaal uh, niets opschieten. Althans wel met samenwerking, maar niet met, uh, met fusie. Het, ni het zou niks opleveren nee. qua budget en zendtijd. Nee, in want Juridisch gezien, als, als twee uh, zelfstandige grote partijen samengaan... wordt het één grote partij. Het zou betekenen dat ze in zendtijd teruggaan... en dat ze in geld uh, teruggaan. Dus uh, Nijpels heeft ook heel helder aangegeven... Uh, wij doen dit, en toen kwam er een hele lange lijst van voorwaarden... Ja. waaraan Den Haag moet voldoen. En de vraag is of Den Haag bereid is om daaraan... Uh, voldoen. Dus dit is een, een, een aankondiging van een voorgenomen fusie onder bepaalde omstandigheden. En er moet dan nog heel veel gerealiseerd worden. Dat is één punt. Het tweede punt is dat je moet je wel ook uh, bedenken dat hier ook een handtekening uh, werd gezet, als het allemaal doorgaat, onder een forse reorganisatie van twee bedrijven. Uh, die uh, toch, uh, ondanks die fusie, ieder een, uh, een kwart van hun budget zullen moeten inleveren. Dus voor de medewerkers is er denk ik niet in alle, alle opzichten een reden om tevreden te zijn. Maar daarvan ligt niet de oorzaak bij, bij de samenwerking, maar bij de politieke besluitvorming. Ja, en dat geldt natuurlijk wel voor alle omroepen in heel veel zin. Iedereen moet bezuinigd worden. Er wordt al heel veel bezuinigd. Er wordt altijd in dit geval altijd wel van onder naar boven geveegd en niet van boven naar beneden. Maar bezuinigd wordt er. En dat is niet in eerste instantie de intentie van deze operatie. Nee. En bovendien, let wel, het jaartal. En in heel veel ze is een jaartal altijd iets heel geheimzinnigs. Want gebeurt dan ook echt iets op die datum? Uh, als wij denken 2016 zou dat dan gerealiseerd moeten zijn en zichtbaar op televisie en hoorbaar op radio. En uh, ook zichtbaar op het internet. Dus dat is nog een lange tijd. Er gaat nog gaat een tijd overheen. Um, uh, nog even in, de, in, het, in het gedachte. Uh, afro en Trossi. Op zich zijn dat niet, geen rare partijen die bij elkaar gaan zitten. Nee, net mij. zoals de KRO en de NCV en de Icon geen rare partij zou zijn. En waarom ook niet de EO erbij. Uh, al die christenen... Ja, die willen het niet, hè? Nee, maar nou ja, goed, die zijn altijd in bepaalde dingen wat trager... en misschien wat wereldvreemder. Maar uh, misschien dat ze er iets van kunnen leren. Toen. Het viel mij ook op even eerder in deze uitzending... dat de NCV-voorzitter of het directeur Abdenhuis ja. zei... nou, ik ben blij dat ze er eindelijk uit zijn... maar ik zat eigenlijk te wachten... Op uh, uh, de opmerking: wat zouden wij graag zelf er ook een keer uit zijn? Nee, ik vroeg me ook wanneer ja. onze persconferentie was gepland, ja, ja, ja. maar die is nog niet gepland. Nee. Nou, daar ben ik het erg uh, mee eens. Ik heb ook met uh, grote belangstelling en Koen Abbenhuis uh, geluisterd vanuit de gedachte. Nu moet de volgende stap komen van Caro en NCV. Je kunt niet geloofwaardig eindeloos met elkaar blijven praten en gezellige uh, onderrondjes uh, hebben. Op een gegeven moment moet er uh, uh, geacteerd worden. Overigens vind ik de samenwerking NCV caro wel logisch maar met de EO erbij niet, omdat de intenties van de EO zo totaal anders zijn. Tros-Avro is een volkomen geloofwaardige samenwerking... op amusement- en cultuurgericht en dan het totale spectrum... van de wat meer elitaire, maar toch nog toegankelijke kunst... bij de Avro naar de volks bij de Tros. Een prima combinatie. Nog even dat plan van voor de Wind. wat overigens een beetje napraten van Miltenburg is... want die heeft volgens mij ook iets soortgelijks gezegd. Die zegt van je moet gewoon de grens van 400.000 leden handhaven... en alles wat daaronder zit, dat verdwijnt gewoon ja, nee. ja dat, vind ik niet, dat vind ik niet een goed uitgangspunt. Uh, omdat er uh, ook partijen zijn toegetreden tot de publieke omroep... die dat aantal niet halen, maar wel buitengewoon betekenisvol zijn... voor de publieke omroep. Als je de macht van het grote getal een rol wil laten spelen... dan zou ik zeggen, is een veel eerlijker systeem... om op een bepaalde datum alle zendmachtigingen te laten vervallen. En alle partijen een eerlijke kans geven... om weer onder bepaalde voorwaarden toe te treden tot de publieke omroep. En dan vindt er een gevecht buiten de publieke omroep plaats... over de vraag wie met wie gaat samenwerken. Want dan gaan... Uh, dan gaan er natuurlijk vanzelf coalities ontstaan... Hmm. om belangen veilig uh, te stellen. Maar nu alleen maar de grote partijen een preferente positie geven... is een ontkenning van waardevolle uh, ontwikkelingen... die toch ook binnen de publieke omroep de ja, afgelopen tijd hebben plaatsgevonden. Dat kwam ook wel een beetje voort bij hem, denk ik, bij de angst. Hè, ChristenUnie, ook wel een beetje de angst... voor hey, de positie van de evangelische ja, omroep. Ja. Want die heeft natuurlijk een hele grote broek aan... maar eigenlijk natuurlijk maar staand voor een klein deel van de bevolking. Iets te veel zendtijd ja. voor iets te weinig mensen. Ik denk dat hij wel even heeft gekeken hoeveel leden... de v EO heeft, dat en denk dat ik dat wel. in ieder geval uh, ja, rond die, die 400.000 zit. Dat ja, zit wel op. goed, ja. Nou. ja. Uh, laten we het hebben over Alberto Stegenman, De man die achter de schermen van Schiphol heeft uh, gekeken... ons heeft laten zien hoe de beveiliging daar zit. Uh, maar de man die hem daarbij geholpen heeft... die uh, hem heeft geholpen om, uh, om aan pasjes te komen, Bijvoorbeeld, die zit nu thuis. Uh, heeft zelfs een paar dagen in de cel gezeten. Hij voelt zich genaaid door Stegeman, meldt hij in de Telegraaf. Uh, Kees Bonen, terecht? Uh, ja, je, ja, Ik kan in zoverre niet beoordelen wat, uh, in welke mate hij zich genaaid zou moeten voelen. Want ik ben niet bij de afspraken geweest, maar het is natuurlijk wel zo. Als je als journalist afspraken met iemand maakt om iets strafbaars... Bijvoorbeeld in dit geval binnen het bedrijf op Schiphol uh, te doen. Dan vind ik. Uh, en ook met een groter doel, hè, het algemeen uh, belang. Dan vind ik wel dat je daar afspraken over moet maken. Dat als die persoon dan in de in de Sorus komt, dat je die, uh, die helpt. Dus ja, ik denk dat uh, de een iets niet gezegd heeft en de ander uh, een beetje verwachtingsvol, maar toch wat dom gehandeld heeft. Is er zijn geen goede afspraak over gemaakt. Dat misschien. Ik, ik... Tom Verlind, wat vind jij? Is de verantwoordelijkheid bij Stegeman? Nou, dat, dat, dat vind ik moeilijk. Ik heb niet begrepen dat uh, deze tipgever in de problemen is gekomen door het gedrag van Stegeman. Maar dat mensen in zijn omgeving een aantal zaken hebben gereconstrueerd en toen bij hem terecht zijn gekomen. Dus dat kun je Stegeman niet, uh, niet verwijten. Dat is vervelend voor de tipgever, maar uh, all in the game. Dat, dat kan als je, als je je nek uitsteekt, loop je risico's en dan kan het mislopen. En ik heb niet begrepen dat uh, hier Stegeman de oorzaak is van het feit dat het is misgelopen. Hmm. Ik begrijp dat de, journalist heeft, of de, de BBC heeft, uh, ooit een, een uh, journalist als infiltrant gehad bij de British National Party. Uh, de mol uit die partij die heeft van de BBC voor altijd beveiliging beloofd gekregen. Dat is wel netjes. Nou, een mooie afspraak. Ik zou zeggen, kopiëren de afspraak en uitdelen onder het journaaie hier. Ik vind wel dat journalisten verantwoordelijk zijn... voor de dingen die ze teweeg brengen. Dus dat er een zorgplicht is van Stegenman en de omroep die hij vertegenwoordigt... naar de man die in de problemen is gekomen. Dat is uh, terecht, maar daarmee ligt niet de verantwoordelijkheid... Nee. voor het feit dat het misgelopen is bij, bij Stegen. Nou, nog even naar premier Rutte. Die was gisteren op Bevrijdingsdag in Wageningen. Rutge Kasterkum van po -News, die was daar ook. Die volgde hem letterlijk op de voet. had overal commentaar op. Rutte bleef vriendelijk, uh, lachten zelfs de voorlichters... die hem omringden een beetje uit. Meneer Rutte. Ja, Wat even iets. Dat alles ik toch zelf wel bepalen. Alles zendt hij uit. Rutte, wat heeft u. We hebben het niet geïnterviewd. Echt niet. Sorry. Meneer Rutte, wat. Kijk nou hij duw hoor. Kijk nou hij Wat hoor. Je bent wel een beetje brutaal om de hele tijd zijn lampje te onderbreken. Wat heb je er weer? heb je er weer. Dit zendt hij weer uit. Maakt me niet uit. Dit is een programma. Jij wordt echt een bekende Nederlander. Denk je? Dat abonneer ik niet hoor. Ja, Rutte die nog gewoon met Rutger meedoet. Is het goed of slecht? Nou ja, ik kan niet anders, uh, uh, vrees ik. Uh, ik zit te wachten op het moment dat uh, Rutte Kastrik hem een keer knal voor zijn hoofd geeft. Maar dat kan niet. En dat zou natuurlijk ook het domste zijn wat Rutte zou kunnen doen. Het is een vorm van stalken. En, en het, is, uh, het is gênant. Maar ik vind de manier waarop Rutte daarop uh, reageert... is van een ongelofelijke grootheid. Hij verliest zijn geduld niet. Hij blijft vriendelijk, hij blijft aardig. We zijn op de televisie getuigen van een, van een wedstrijd... tussen uh, een verslaggever um, en, en de minister-president. En ik hoop van harte dat het geduld van de minister-president zo groot is... dat hij die wedstrijd wint. Kees Bommen loopt ook wel eens in Den Haag rond. Zit hij ja, met de nou, beste manier? Ik twijfel er altijd heel erg over, over dit gedrag. Aan de ene kant vind ik wat uh, Paul Nieuwe Doet in principe ja of geen journalistiek uh, of journalistiek. Aan uh, de andere kant moet ik er ook wel weer eens om lachen. Nou, wat Rutte doet, wat Ton zegt, is inderdaad uh, uh, leuk. Hij doet leuk mee, want let wel... Uh, in Den Haag zijn ze allemaal als de dood voor het Vogelaar-moment. Ja. Mensen kunnen zich misschien nog wel herinneren... Die deed niet echt leuk mee. Uh, die deed niet leuk mee, en nou doet ze helemaal niet meer mee. En dat is niet leuk. Nee. Dus, en uh, Rutte doet wel een beetje popiopi met die Rutger. En die Rutger die wil eigenlijk het establishment aanpakken... maar hij hoort gewoon tot aan de kruin van zijn haar tot het establishment. In die zin speelt Rutte mooi mee. En iets anders is natuurlijk... Uh, ja, de positie van de voorlichter in het land... is toch wel een hopeloze aan het worden. Hoe moeten zij verder in hun bestaan? Ja, nou, Voorlopig daar... zijn dat de verliezers, als ik zo ja. naar de uitzending. Laten kijken, we daar het weekend voor gebruiken om daar ons hoofd over te buigen. Dank voor jullie bijdrage. Kees Boman en Ton van Lint. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan door met de Nationale Nieuwsquiz, uh, want uh, het is vrijdag. En dan is het altijd spannend, want dan kan er maar zo een beslissingsronde uitrollen. Uh, uh, 60 punten, dat is de hoogste score. Rob Wissink is hier, 46 jaar uit Eerbeek. Uh, werkt bij een bedrijf dat software maakt voor uitzendbureaus. Klopt, ja. En heb je intussen ook nog tijd om het nieuws een beetje te volgen? Of, uh... Ja, ik zit uh, regelmatig in de auto en dan uh, staat uh, de radio aan en dan komt het vanzelf tot je. Nou, we gaan eens kijken of dat een beetje uh, beklijft. Uh, eerst bepalen we de nieuwsfactor. We gaan naar New York. De Nationale Nieuwsquiz. President Bush was hier na de aanslagen. En vandaag is zijn opvolger Obama er. Ja, zijn populariteit is weer even hoog als aan het begin van zijn presidentschap. De president spreekt met nabestaanden en biedt troost. Everybody remembers the towers, how tall they were, you know, how, what they looked like, which is great. Ja, de dood van Osama Laden toont aan dat de VS de aanslagen van 11 september 2001 nooit zal vergeten. Dat zij Barack Obama gisteren tijdens een bezoek aan Ground Zero. Hij legde daar een krans en sprak met nabestaanden van de slachtoffers. Hier is vraag 1. Voor de officiële herdenking bracht Obama een bezoek aan leden van een specifieke beroepsgroep in New York. Welke? Brandweer. Dat is goed. Vraag 2. Door een uitgelekt memo op basis van informatie uit de villa van Bin Laden... werd gisteren bekend dat Al-Qaeda plan had om op 11 september van dit jaar... nieuwe aanslagen in Amerika te plegen. Wat voor doelwitten zou de terreurorganisatie daarbij hebben willen aanvallen? Ze verwachten de trein. Treinen en de spoorwegen, dat ja. is inderdaad goed. Vraag 3 op Ground Zero is men na een hoop gesteggel... inmiddels bezig met de wederopbouw tot tevredenheid van de man... die in 2001 burgemeester was, die op de dag van de aanslagen al zei... We will rebuild, the skyline will be made whole again. Wie is deze man? Giuliano. Het is uh, Rudy Giuliani, maar ik zie de jury instemmend knikken. Ach, het is warm, het is bijna weekend. Dus we zijn een beetje vergevingsgezind, zou ik Dank maar zeggen. Daarvoor. Rudy Giuliani uh, had inderdaad na de aanslagen... Uh, veel lof kreeg hij toegezwaaid, hè, omdat hij het allemaal zo goed had aangepakt. Uh, we gaan naar vraag 4: een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Nou ja, het, het, het publiek reageerde echt, echt fantastisch. Ja. En die jongens die stonden nog uh, twee minuten van tevoren achter... zo van even dat gedeintje open. We zo, wel een hoop mensen, maar echt zenuwachtig waren ze niet. Wie is deze man? Geen flauw idee. Het is uh, Johnny de Mol. Oh. In zijn nieuwe serie Down met Johnny Rocks... helpt de mol een groep mensen met een verstandelijke beperking... om een band op te richten. Gisteren mocht die band, The Garden of Love geheten... alvast optreden op het grootste bevrijdingsfestival van Nederland... dat van Zwolle namelijk. En er kwamen uh, zo'n 150.000 bezoekers op af. Vraag 5. In Zwolle was het zo druk dat de organisatie in de loop van de middag... opriep om niet meer naar het festival te komen. In een andere stad werd de toegang tot het terrein... van het plaatselijke bevrijdingsfestival zelfs een tijdje gesloten. Waar was dat? Utrecht. En dat is goed. Er mochten in Utrecht pas mensen naar binnen als anderen weggingen en op het terrein daar passen maximaal 12.500 mensen. Laatste vraag, gaat echt goed, hè? Uh, maximaal vier punten nog te verdienen. U krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En de vraag is natuurlijk, wie bedoelen we hier? Als je het antwoord weet, onmiddellijk pas roepen. Hier komen de aanwijzingen. 4. Ik voerde ook de namen Nieuwehuizen en BG de Prairie. 3. Niet iedereen juicht als ik de vlag uithang. Stop. Greta Duizenberg. Waarom? Uh, niet iedereen juicht als ze de vlag uithangt. <laughs> nou, die heeft ze dus volgens mij de Palestijnse vlag op haar balkon... Ja. Uh, enkele jaren geleden uitgehangen. Ze is werd geboren als Greetje Nieuwenhuizen. En na haar eerste huwelijk ging ze door het leven als Greta Bedier de Prairie. Als ik het goed uitspreek. Um... Ja, zet zich al jaren in voor de Palestijnse zaak. Dat zou de volgende aanwijzing zijn geweest. En ik raakte deze week in opspraak omdat ik de dode herdenking in een Amsterdamse restaurant zou hebben verstoord. verstoord. Ja. En dat is inderdaad de aanleiding. Greta Duisenberg is het goede antwoord. Factor is zeven. Uh, dat betekent bij negen vragen goed uh, zit je er al overheen. Dus uh, dat is de uitdaging best. voor zometeen. Deel twee van de quiz spelen we zometeen.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 De stelling. commercialisering van de huisartsenzorg is goed. Steeds meer huisartsenpraktijken vallen in handen van commerciële partijen. Dat blijkt vandaag uit onderzoek van de Volkskrant. Zo heeft het bedrijf Zorgpunt nu al 28 huisartsenpraktijken in handen. En zorgverzekeraar Mensis is een van de twee aandeelhouders van het huisartsenbedrijf. De vraag die reist is, is het goed dat huisartsenpraktijken worden overgenomen... door commerciële partijen die kostenefficiënt werken... en de grote vraag naar huisartsen opvult? Of is elke vorm van commercie in de huisartsenzorg uit den boze? U mag het zeggen, of u het eens bent of oneens met onze stelling... commercialisering van de huisartsenzorg is goed. Doe dat door te sms'en naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen, nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, gebruikt dan de hashtag Standpunt. Wordt het uh, Ruud Korstanje of wordt het Rob Wissing? De kandidaat van vandaag, de nieuwskenner van week 18. We gaan dat uh, meebeleven. Het is de zinderende finale. 60 punten, dat is de uitdaging. 7 uh, uh, uh, net gescoord in de factor. Dat betekent 9 vragen goed en je bent er. Nou, dat is te doen. 90 seconden de tijd, veel vragen. Ja. Uh, ik stel ze zo goed en luid en duidelijk mogelijk. <laughs> en uh, als het antwoord niet duidelijk is, pas roepen. Dan stellen we stel de volgende vraag. Komt-ie. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet het voetbaltoernooi dat dit jaar een volledig Portugese finale krijgt? Uh, Europa League. Dat is goed. Welk lid van het Koninklijk Huis gaat dit weekend kamperen op een ijskap in Groenland? Willem-Alexander. Dat is goed. Vandaag wordt in ons land de moord op wie herdacht? Uh, Pim Fortuyn. Dat is goed. De prijs van een vat waarvan is onder de 100 dollar gezakt? De ruwe olie. Dat is goed. Welke wereldberoemde DJ is vrijgepleit van plagiaat? Uh, Dat is goed. Wat is de naam van de Nederlandse film die in juli een festival in New York zal openen? Sunny Boy. Dat is goed. Heineken mag van de regering van welk Afrikaans land twee voormalige staatsbrouwerijen overnemen? In Brazilië? Nee, Chir het is in Ethiopië. Hoe heet de Nederlander die playoffs heeft bereikt van de Premier League Darts? Uh, Barney. Barneveld. Ja, dat is goed. Premier Berlusconi heeft opnieuw het leger ingezet... in de strijd tegen het vuilnis. In welke stad? Napels. Dat is goed. Welke Europese first lady zou volgens de media zwanger zijn van een tweeling? Eh, uh, Bruni. Dat is goed. Hoe heet het Japanse bedrijf dat excuses heeft aangeboden... voor het laten weglekken van persoonlijke gegevens van gamers? Sony. Dat is goed. Wie is door Radio 538 uitgeroepen tot MILF van het jaar? Een Duitse Kroes. Dat is goed. Wat is de naam van de man die definitief is uitgeroepen... tot president van Ivoorkust? Eh... Uh... Dat is goed. Homostellen in welk Zuid-Amerikaans Zuid land... krijgen dezelfde rechten als getrouwde heteroseksuelen? In Brazilië? Is goed. De animo over welke dag is volgens onderzoek... de laatste zes jaar met 16 procentpunten gedaald? Bevrijdingsdag? Nee, Moederdag. Oh. Welke partij zoekt steun bij werkgevers en vakbewegingen... om van 5 mei een vrije dag voor iedereen te maken? PvdA. Partij van de werk. PvdA. Uh, dat is ook nog goed. Mooi. Wat denk je? Ja, ik denk dat ik zelfs over de tien zit. Ik deed het ook wel hoor. 14 waren het er. Okay. Dus dan kom je op 98. Dat is voldoende. Hartstikke idee. Ja. De laatste klap is in dit geval 300 euro waard. Ja, absoluut, ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Um, we hebben de kandidaat die in de buurt zat, uh, natuurlijk wel even aan de lijn, denk ik. Ro um, Ruud Costanje, goedemiddag. Ja, goedemiddag Jurgen. Hoe zat je mee te luisteren? Uh, nou, ik denk die gaat het verhalen. Ja? Al bij het eerste gedeelte. Ja. Ja, met eerst, na, na de eerste de, de, de factor had je al het idee van ik ga het niet redden. Ja, dat uh, idee had ik al. Ja. Had. Wil je nog iets zeggen tegen de winnaar? Nou, ik feliciteer hem van harte. Ja, en, uh, dankjewel. Dus die doen we allebei nog een keer mee. Dankjewel. Ja. Ja, ja, <tomst> nee, Ruud, weet. doe dat zeker. Uh, uh, ja. uh, dat, uh, dat, dat, dat kan altijd, maar gewoon even een tijdje wachten misschien. Hè, en dan over een tijdje gewoon weer eens melden. <tomst> uh, hartelijk dank oh, okay. uh, en uh, succes op de taxi. Dankjewel. Jo, hoi. Veel plezier, doel. Ja Rob, uh, 300 euro krijg je van ja, ons mee. Behalve lekker. het normale prijzenpakket, de kaarten voor beeld en geluid... doen we er natuurlijk bij uh, de mok en de lunchradio. Ja, uh, ik denk dat worden. het een mooie moederdag ja, wordt. hè? Fantastisch, ja. Volgende week naar Barcelona is een leuk zakcentje om mee te nemen. Dus uh, komt helemaal beetje goed. Beetje tapas eten en zo. Precies, precies, ja. ja. ja. ja. Dan kan gaat er goed kan goed een beetje sangria erbij. Ja. Uh, ik zie het helemaal gebeuren. Uh, veel plezier ermee. goede reis terug naar uh, Eerbeek. Dankjewel. En uh, Hij mag maar. zich dus uh, de nieuwskenner van week 18 noemen. Rob Wissink, onthoud die naam. Wij melden ons uh, zo direct om uh, kwart over één weer. Uh, dan uh, gaan we het uh, vooral hebben over hele interessante dingen. Maar ik ben echt door alle Avro en Tros gedoe even helemaal kwijt wat dat is. Oh ja, natuurlijk. Coca-Cola bestaat uh, 125 jaar. En hoe kan het eigenlijk dat zo'n merk dat zo lang heeft volgehouden? Daarover uh, straks meer. Dus dat is de vraag. Het antwoord komt om kwart over één. Nu eerst het NOS Journaal.